Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 30 jaar cel voor de moordenaars van Dirk Wiersum. Volgens de rechter is bewezen dat Guillermo B. en Moreno B. de moord samen hebben gepleegd. Een van hen schoot Wiersum met zes kogels dood, de ander bestuurde de vluchtauto. Wie van de twee wat heeft gedaan blijft onduidelijk, maar dat doet er niet toe, zegt de rechter. Uit het handelen van beide verdachten blijkt immers dat zij gericht waren op het doden van Wiersum. Waarbij de één fungeerde als chauffeur van de latere vluchtauto en de ander als schutter. Het slachtoffer Dirk Wiersum werd ochtends voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten terwijl hij naar zijn auto liep. Hij was de advocaat van de kroongetuige in het proces tegen Rido Taghi. Maar of hij ook daarom is vermoord, dat is tijdens de rechtszaak niet duidelijk geworden. Isoleer zo snel mogelijk je huis, die oproep doet demissionair minister Olongren bij BNR. De gasprijzen schieten omhoog, waardoor ook je energierekening omhoog gaat. Het kabinet is aan het kijken hoe ze mensen kunnen helpen. Een van de ideeën is om extra subsidie uit te delen als je versneld je huis wil isoleren. Kom niet aan onze domkerk. Dat riep een agent vannacht tegen een man in Utrecht. Die gooide met stenen een glas in loodraam kapot van de oude kerk. En ook de deur is beschadigd. De man is opgepakt. En er is nog steeds veel messengeweld onder jongeren. De politie registreerde de eerste helft van dit jaar 155 minderjarige verdachten van steekincidenten. En om dat aan te pakken kan je vanaf vandaag op 300 plekken je knife droppen. Nou, Dit keukenmes bijvoorbeeld ook. Dat heeft iedereen gewoon in zijn keukenlaar liggen. Maar op het moment dat je dit bij hebt op straat, ja, dan ben je gewoon uh, hartstikke strafbaar. We weten natuurlijk niet hoeveel wapens er echt op straat te reguleren. Dus ja, het is ook lastig om, om daarvan tevoren echt te kijken van hey, zoveel zou te kunnen zijn. We zijn eigenlijk blij met alles, want elk mes of elk wapen wat we hebben is niet meer op straat. Vorig jaar zijn er ruim 1500 messen in beslag genomen door de actie op de politie dat minder jongeren een mes op zak hebben. Het weer, af en toe zon, maar ook veel wolken, vanmiddag wat buien en dan gaat op 15.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 We zijn weer naar het nieuws en naar een prachtig nummer van Ben DJ en Ion Melka met Hold Tide. We hebben een klein technisch probleempje in de studio. Ja, je ziet het altijd. Als er iets fout gaat, gaan er meer dingen fout. Maar het is ook live radio. Uh, als we dat opgelost hebben, dan gaan we een interview doen met Jim Keur over de plannen op het terrein van de voormalige van lendgarage in Zandvoort Noord. En als de techniek nog niet opgelost is, dan gaan we naar een muziekje luisteren. I'm playing. Ja luisteraars, we heeft genoten van een stukje extra muziek, twee stukjes zelfs, want er is een technisch probleem in de studio waardoor wij wel kunnen bellen met onze gasten, maar ze niet kunnen doorverbinden uh, en dat kan ineens verstaan en nu niet. En dat is niet helemaal de bedoeling. Daarom gaan we, terwijl we proberen het technische probleem op te lossen, eerst gewoon even de agenda doen. We zijn natuurlijk heel flexibel. We gaan vertellen dat ZFM naast Goedemorgen Zandvoort nog veel meer programma's heeft in dit weekend. U kunt straks van 12 tot 1 luisteren naar een herhaling van de uitzending van ZFM Oud Zandvoort. En van 1 tot 2 kunt u luisteren naar Zandvoort Uit Zandvoort met Mario Zandvoort met oude Nederlandstalige liedjes. En van 2 tot 5 zitten hier Albert-Jan Vos en Rob Harms met hun programma Zandvoort op zaterdag. U kunt natuurlijk altijd op de website kijken... voor de verdere programmering op de ZFM-app. Ons programma wordt natuurlijk ook herhaald... Uh, dat moet ik altijd even zoeken, uh, op maandag. En dat kunt u ook allemaal vinden op de website van ZFM... www.zfmzandvoort.nl of op de Zandvoort-app. Ik kijk nog heel eventjes of er inmiddels wat opgelost is met de techniek... maar het ziet er nog niet helemaal zo uit... En dan gaan we nog even uh, andere belangrijke dingen melden die uh, uh, te doen zijn in Zandvoort. We hebben natuurlijk morgen de prachtige serie Classic Concerts... die weer voor het eerst van start gaat. Voor vijf gulden kunt u in de protestantse kerk genieten van een prachtig concert. En u kunt, als u vijf euro contant meeneemt, maar ook nog twintig euro extra... daar ook meteen het kaart te kopen voor 7 november... als we een prachtige concerten krijgen van het Requiem van Mozart... en nog een aantal andere prachtige stukken muziek. Dus het is helemaal de moeite waard om naartoe te gaan. Er is ook natuurlijk, en dat is ook heel erg spannend... De, het komende weekend, dit weekend, de Spartan Obstacle Run. Dat is een ontzettend hard concours wat op het strand gaat plaatsvinden. Wat allemaal opgebouwd wordt uh, op het Badhuisplein. Uh, en het centrum van het evenement wordt... Uh, daar kunnen deelnemers zich natuurlijk melden als u dat nog zou kunnen doen. Uh, u kunt daar de organisator voor bellen als dat nog plek is: 06-55-106-767. Maar het is natuurlijk ook fantastisch om naar te kijken. Voor zover uh, het stukje van de agenda. We gaan zo meteen verder met het tweede deel van de agenda als de techniek nog niet opgelost is. En we gaan nu luisteren naar een mooi stukje muziek. Het is allemaal gelukt. De heeft uh, de technische problemen verholpen. En we hebben nu aan de telefoon Jim Keur over de plannen op het terrein voor de vermalige Valentgraasje in Noord. Dag Jim. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent.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 En, en het is eigenlijk ontstaan uit het, uit het feit dat wij uh, uh, ons bedrijf willen verplaatsen naar Zandvoort-Noord. Dus, ja, het is het gevolg van uh, ook ontwikkeling op de Verhaltenstraat. Ja, en, en dat, vertel. Dan hebben we op de begane grond dan een, een, een, of onder de grond een parkeerkelder en dan ja. een garagebedrijf. Ja. En daarop komen 18 appartementen. Maar, en dan ben ik misschien wat ouderwets, maar heb ik niet heel veel last van al dat gesleutel aan die auto's als ik daarboven woon? Nee, nee, het zal ongetwijfeld, en, en, en, en daar moet natuurlijk wel rekening mee gehouden worden. Je zit in een industriegebied waarom dus om je heen wordt gewerkt. Ja. Um,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 Dus eigenlijk uh, ja, zit dat elkaar niet in de weg. Ja, jullie gaan niet een 42-uur-service bij de garage beginnen. Nee, nee <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee, je weet maar nooit natuurlijk in deze economie. Ja, maar dat zijn de incidenten. Ja, en Want dat uh, kunnen we overdag uh, mooi, uh, mooi regelen. Uh, wat voor appartementen uh, worden dat? Worden dat allemaal hele kleintjes, grote? Uh, ja, kopen allemaal.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 Ja, daar zijn uh, grenzen aan, aan, aan gesteld door, door het college aan ons. We moeten voldoen aan, uh, aan, uh, aan het, ja, dat is een nieuw nieuw document dat vorig jaar is, uh, is aangenomen uh, door de gemeenteraad. Dat heet spelregels bij nieuwbouw. Ja. En ja, wij hebben daar een beperking op gelegd gekregen. Dus wij mogen niet uh, uh, zeg maar gewoon, uh, uh, iets bouwen en dan dezelfde uh, huurprijs daarvoor bepalen. De huurprijs die, die is vastgesteld en die is, uh, die, die is uh, minimaal uh, 737 euro en maximaal 1025 Meer Nee, mogen niet voor vragen. Ja, dus is zit net, net uh, boven de huursubsidiegrens, zeg maar. Dat zit net boven ja. de huursubsidiegrens, ja. ja. ja. Nou, dat, is, dat klinkt als een, als een goede uitkomst voor. Ik denk dat mensen wel behoefte hebben, uh, dat er wel behoefte bestaat aan deze groep van woningen.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 Op die zou zouden we in, in dit gedeelte uh, ja, een woning kunnen huren eventueel. Ja. Maar jonge mensen kunnen ook, als, als stel dat je gaat samenwonen, uh, een, een huurprijs van uh, net 1000 euro is denk ik, als je samen bent, uh, ja, goed op te brengen. Ja, als je dan uh, goed, als je een beetje inkomen hebt, moet dat uh, dan 500 euro per persoon. Dan huur je in Amsterdam ja, een uh, studentenkamer voor zo ongeveer. Nee precies, nee, zo, zo dachten wij ook. Ja.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 Op dit moment hebben we daar een winterbandenopslag in. Ja, dat zal ik, zullen we moeten verplaatsen. Dus dat vergt ook nog wel even tijd. Maar ik schat zo in dat als alles uh, een beetje voorspoedig gaat, dat we met anderhalf, twee jaar uh, dit gerealiseerd zouden kunnen hebben. Oké. Okay. Uh, nou, en het bedrijf gaat het natuurlijk wel gewoon door in de tussentijd. Het bedrijf gaat gewoon op de Van Alfstraat gewoon. Ja. Door. De, de, uh, uh, de Kurystraat, de uh, Kamer was voor ons zeg maar een, een uitwijkpunt. Ja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 er zit hier een kandidaat in de studio. Uh, uh, uh, Zeker meneer Bluis. Nou, dat kan. Of het hele college. Of het uh -huh. hele college. Maak er gewoon een gezellige ochtend van. Ja. We moeten even kijken welk college we dan hebben tegen die tijd. Ja, ja dan zullen we zullen het zien. Ja. Maar uh, het belangrijke is dat we straks weer met z'n allen dit dorp vooruit helpen. Want er zijn natuurlijk al meer uh, projecten die, die eraan zitten te komen. Ja. Dus uh, als, het, als het allemaal doorgang heeft, dan, uh, ja, dan staan er nog mooie dingen te gebeuren in Zandvoort. Ja, en is er ook gedacht over de, de, de, de ontsluiting? Het is natuurlijk uh, weer extra woningen, mensen die er gaan wonen, auto's moeten parkeren. Ja. Nou, dat is de, goed dat ik het vraag. Dat is iets wat, wat sowieso al te sprake komt, ook uh, in het ja. ondernemersoverleg...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 Uh, je zegt het goed, uh, er worden nu uh, de komende maanden 100 nieuwe woningen opgeleverd in Zandvoort ja. Dus uh, Voor de Curie-druw staan er 350 gepland. Uh, dat is 450 en die van 18 van ons erbij uh, zit je op 470, hè, zo grofweg. En er komen natuurlijk heel wat extra verkeersbewegingen uh, zo meteen over de, over de Linee-straat ja. en de Kostverlorenstraat. Dus de vraag is, is dat wenselijk? Dus daar, ja, als het goed is, uh, uh, wordt dat verder doorgepakt. Ook politiek. En, uh, ja, kan er onderzoek naar gedaan worden? Want het, het zou natuurlijk prachtig zijn als je daar een uh, hoe moet. Moet je even in het midden laten, moet je een tunnel maken, moet je een weggraven. Als je uh, vanaf uh, de Zonpotselaan uh, rechtsaf uh, richting Zonpoort Noord zou gaan.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 Help yourself. En aan tafel zit inmiddels uh, wethouder Gertjan jan Bluis. Uh, en die komt praten over de cultuurnota. En hij heeft hem zelfs meegenomen. Ja, Het is een hele mooie nota geworden inderdaad. Ja, de luisteraars kunnen dat helaas niet zien. Nee, maar nee. Uh, het is de eerste cultuurnota van Zandvoort, hebben wij begrepen. Ja, dat klopt. Ja, en ik, ik kan dat weten, want ik heb, ik heb dat allemaal meegemaakt. Er zijn wel meerdere pogingen gewaagd. Uh, ik, ik ken nog herinneren in de tijd Gert Tonen. En, uh, en uh, Carl Siemens was er ook altijd mee bezig. Vanuit de oudere partij toen de tijd. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen. En nu ligt hij er wel. Maar dat is toch eigenlijk een vreselijke constatering. Zo'n barbaars ja. dorp. Waarin je eens een cultuur nou ja, Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, is, uh, nee, dat klopt. Maar ja, we, hadden, we doen wel veel aan cultuur. Hè? Dat bedoel ik. Dus, ja. Wat dat betreft, uh, uh, geen woorden maar daden, zeg ik dan. En dat wordt ook wel weer een beetje bij wordt ja dus dat wel... is ook onze cultuur. We hebben natuurlijk wel cultuur, ja. ja. Uh, nou, waar, waar bent u het meest trots op als u de, nou, deze data uh, bekijkt? Over die, die, die nota, en dat was natuurlijk in coronatijd... ik, ik nam dat over van een andere portefeuillehouder... en toen lag er wel een stuk. Maar ja, dat was meer veel van hetzelfde. En dat, dat wilden we niet. Dus nu hebben we een, een participatietraject. Dus een, in gesprek gaan met, met, met, met degene die, die daar iets over wilde zeggen. En, maar eerst hebben we kaders laten vaststellen... op hoofdlijnen een viertal pijlers door... Door, door de gemeenteraad. En vanuit die vier pijlers, en het was een levend verleden... dus het verleden, hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, wat, wat, wat, wat, hoe ziet het er nu uit? En wat zou je daarmee willen? En wat zou je er verder mee moeten doen? En dan, hoe kijken we naar de toekomst? En de toekomstperspectief, ook richting toerisme en economie. En vanuit le leven, genieten en meedoen. En die drie, vier pijlers, daar hebben mensen op ingeschreven. En dat waren telkens toch groepen van vijftien uh, personen... En dat waren gesprekken van drie uur en er is heel veel opgehaald. En dat, daar is eigenlijk een soort van shortlist van gemaakt. En daar zijn we toen met, met de ambtelijke organisatie aan de gang gegaan van... hoe kunnen we dat bundelen naar die vier thema's? En wat we wilden is eigenlijk ook een, een, een, ook een actieprogramma er meteen aan vasthangen. Hetzelfde als wat we met de sportnoten toen de tijd gedaan hebben. Dus niet alleen maar een, een mooi beschrijvend verhaal... Met, met, met dan een, een bomschuiter op en, en, en, en, en, en, en, en een schelpenkar. Hè? Omdat ja. dat zo, zo stelt men zich Nee, een nota waar je ook mee uit de voeten kan. En die eigenlijk ook dynamisch is. Je begint in 2022. Misschien moet je hem bijstellen. Nou, en dat is gelukt. En nu wordt er ook bij de komende begroting ook extra budget gevraagd. Structureel. Nou, en dat... Uh, dat ik ga ervan uit uh, dat dat uh, heel positief is uh, voor cultuur. Dat er ook cultuur nu ook eindelijk een beetje op de kaart wordt gezet. En daar ben ik ja. best trots op. En ik denk dat ik uh, ook mag zeggen dat uh, de ambtelijke ondersteuning... En, en dan komt toch ook uh, de samenwerking met Haarlem naar voren... dat die expertise die daar was ook medegebruikt is om zo'n goed stuk te schrijven. En dat zegt ook iets over nou ja, hoe, je, hoe je dingen doet. En dat zegt ook iets over, je, waar we het vooral over hebben de laatste tijd... de, de bestuurskracht van Zandvoort die vertaalt zich ook in goede beleidsstukken. En dat zie je hier heel duidelijk terug. En hij gaat dus nu de inspraak in. We zijn al ja. niet klaar. De nota wordt eigenlijk aangeboden. Dat, dat doe je middels een collegebesluit. En dan gaat hij de inspraak in. Hij gaat dus ook naar de komende volgende commissie. De gemeenteraad kan daar ook wat over zeggen. Ja, me, dingen dus meegeven. Ja. En, en dan, hij gaat dan ook naar alle partijen toe. Dus er komen ook reacties. En dan komt er een soort van... Nou, Her -eigen of dat klopt, of dat je dingen nog aanvult. En dan wordt die uiteindelijk, ik hoop in december... Uh, gaat hij definitief naar de gemeenteraad. En dan moet hij vastgesteld worden, zodat we in 2022 kunnen beginnen. Maar de luisteraars, die hebben natuurlijk niet allemaal verstand... van al die hele ingewikkelde dingen. De, die zoeken dan bijvoorbeeld... Is er een, een visie over de samenhang tussen de musea... of de verschillende uh, plaatsen waar voorstellingen kunnen plaatsvinden? Is daar ook over gedacht? Past dat helemaal niet in? Ja, dat past juist heel goed. Want wat, wat we willen doen, we willen vooral ook die, die vier thema's... maar dat is ook gewoon de praktijk. Het museum bijvoorbeeld, daar is ook een evaluatie geweest. Die krijgen dus nu bijvoorbeeld extra middel... ook om hun vrijwilligers te ondersteunen en te blijven stimuleren. Er komt ook budget om uh, wat, eventueel wat aan te kopen. Het, het depot nog beter in orde te krijgen... zodat ook het erfgoed goed bewaard blijft. En we gaan ook opzetten met degene die kunst maken en het willen verzorgen, een, een beter netwerk. En ja. ook proberen we dan vervolgens meer dingen te gaan doen. Dus dat Zand wordt ook echt, ook toeristisch-economisch, wat meer evenementen gaat doen. De gebouw de krocht, hè, wordt helemaal Dat ja. Gaan we ook vernieuwen? Ja, da daar moet je programma voor hebben. Maar het moet niet zo zijn dat het programma alleen be maar bepaald wordt omdat daar een uitbater in zit. Die dat, die dat leuk vindt. Nee, dat, dat moet gedragen worden. Dus we gaan proberen ook al die partijen bij elkaar te brengen... en ook structureel dat nou, goed te regelen. Maar dat moet vanuit gedrevenheid van de deelnemers... dus de kunstenaars en de initiatiefnemers zijn... om dat van de grond te krijgen. En daar hoort ook meer geld bij, middelen. Want uiteindelijk als je iets groters wil organiseren... en daar geven we in het begin ook extra geld voor... om hoe krijg je nou dat Zandvoort waar cultuur beter op de kaart komt te staan. En waarom willen we dat? Het is niet alleen de Zandvoortse de cultuur eigen... maar ook omdat wij vinden dat cultuur bijdraagt aan het product Zandvoort. Het visitekaartje van Zandvoort, dat als mensen in Zandvoort zijn geweest... dat ze niet alleen maar denken van god, dat is een mooi strand. Nee, dat ze ook teruggaan. Ja, maar ik, ik heb ook aan kunstbeleving daar gedaan. En ik heb dingen gezien die ik nog niet gezien had. En wat gebeurt er als je ergens bent geweest waar dat leuk is... Dan ga je niet vertellen, oh Zandvoort heeft zo'n mooi strand... want dat weet heel Nederland en we hebben een circuit. Nee, ik ben ook in Zandvoort geweest. Wist je dat dat museum met dat en dat heel leuk is? Of dat zo'n bunkerroute, waar volgens mij meer mee moet gaan gebeuren... Goh, dan kun je toch eens beter zien hoe dat nou allemaal was. Nou, dat draagt bij aan dat mensen vasthouden... je moet naar Zandvoort gaan. En nu hebben we het allemaal over uh, allemaal projecten die natuurlijk aan de gemeente gerelateerd zijn, als het museum, het Theater de Krocht. Uh, zijn er ook de particuliere initiatieven meegenomen? Ik noem even HDMZ-museum. Ja, ja nou, maar da daarvoor gaan we dus ook komt er een budget om ook met elkaar te zorgen dat er een netwerkorganisatie ontstaat. En dat ze gezamenlijk gaan werken. En daar komt ook extra geld voor om dat programma te verbreden. En het is inderdaad niet alleen het museum, het is ook het HDMZ-museum, maar het is ook de bibliotheek. Maar dat is ook de krocht. Het is misschien ook nog wel gewoon pluspunt waar je ook culturele dingen doet. Het is de bomschuitenclub die er zit. Dat ze, dat ze meer met elkaar gaan samenwerken. En op een hoger niveau komen. En ook met elkaar daardoor. In staat zijn om bijvoorbeeld extra subsidies binnen te halen. Ja, en dan uh, vraag ik meteen ook maar eventjes, het, zoals het is het CDA, zijn de kerken hier ook in betrokken? Want dat zijn in Zandvoort eigenlijk ook uh, halve toneelzalen geworden. Ja, ja zeker. Nou, ik, ja, ik denk dat. Daar, en dat moet dus ook, uit die, dat moet ook gebeuren. Dat, vanuit die groep moet komen ook. Oh, we, en dat gebeurt al, hè? Er is al een samenwerkingsverband met uh, het museum en, en, en de Agata-kerk elk jaar met een, met een tentoonstelling. Maar dat willen we verder gaan verbinden en ook benutten, die ruimtes benutten. Want we zijn altijd op zoek naar ruimtes. Hè? Ja, we hebben, die wil dit en dat. En moet, ja, de gemeente moet dat dan weer organiseren en oplossen. Maar er zijn genoeg andere ruimtes... die vaak leeg staan op hele grote delen van de tijd. Dus ja, beter inzetten. En dan kunnen de kerken daar ook bij. En het, ja, dat zijn momentale gebouwen. Dus wat dat betreft hebben ze qua cultuur ook nog een bepaalde uitstraling. Ja, nou zegt iedereen altijd, ja, kunst en cultuur, dat is een dure hobby, er moet altijd maar geld bij. Die mensen vragen alleen maar om geld. Uh, ziet u dat ook zo? De nee, nee, ik denk, kijk, ons, het staat in begroting een bepaald bedrag voor. Maar het grootste bedrag is dan voor de bibliotheek. Maar als je kijkt naar wat, wat wij uitgeven aan een museum per jaar, 150.000 euro. En als je ziet hoeveel vrijwilligers daar werken en hoeveel daar te zien en te doen is in zo'n gebouw, dan, dan is dat, zijn dat peanuts. Op een, begroting, op een begroting van 5,660 miljoen. En eigenlijk, ik, ik zou zelfs even op willen pleiten... als je het wil uitbreiden en ook je evenementen wil uitbreiden... zodat ze ook toeristisch-economisch uh, effect hebben... zou ik wel van zijn dat van elke euro toeristenbelasting... misschien wat 2 of 1 procent voor extra voor cultuur moet worden gebruikt. En als je, als je dat dan uitrekent, dan heb je nog een extra bedrag. Nou... Dat is wel een, wat, wat in mijn hoofd zit. En misschien wel voor de verkiezingen. Dat ik zeg ja. Want het moet een win-win situatie worden. Ja. Dus, dus eigenlijk moet er meer geld naar cultuur. En er gaat dus eigenlijk niet zoveel geld heen. Ik hoor een uh, warm pleitbezorger ja. voor, uh, voor cultuur in Zandvoort. En u zei net, het gaat niet alleen om een schelpenkar en een, uh, een, een bomschuit. Uh, want voor heel veel mensen is het natuurlijk... Uh, uh, met name een deel van de oudere luisteraars. Is het natuurlijk wel van ja, dat, dat is onze achtergrond en cultuur. Terwijl mensen die van buiten komen... vaak denken van, wat, wat, wat is dat voor een ding? Ja, maar, maar oké. Okay, dus, dus dat is een van de pijlers. Hè. Het, het leven in verleden vasthouden. Dat is heel belangrijk. Maar we moeten ook toekomstgericht zijn... en ook kijken naar de jongeren, de jeugd. En uh, in plaats van dat we alleen maar... allemaal op onze pc zitten... of onze computer... Of dat, uh, misschien moet Facebook wel meer uitvallen. En dan zeggen we, oké, okay, als Facebook nu weer uitgevallen is... gaan we allemaal naar het museum. En dan ontmoeten we elkaar echt in levende lijf, of we gaan samen tekenen... de geest op een andere manier gebruiken... is echt heel belangrijk. Nou, Met deze mooie woorden sluiten we dat eerste deel af... over de cultuurnota... en gaan we luisteren naar een stukje muziek van Queen... Crazy Little Thing Called Love. I'm Ja, dat was Queen with crazy little thing called love. Ja, dames en heren, hij is niet weg te branden bij de microfoon. We hebben nog een keer wethouder Gertjan jan Bluis. Maar nu gaat het over de begroting. Dus we weten inmiddels dat hij al heel veel geld gaat uitgeven aan cultuur. Dus we gaan nu waarschijnlijk horen uh, waar hij dat vandaan gaat halen... en waar hij nog meer gaat uitgeven. Uh, hoe staat het ervoor met de begroting? Ja, de, de begroting uh, wordt komende... We week in de commissie behandeld. Ja, de begroting 2022, ja, ik denk dat die, dat die stabiel is voor 22 en 2023. En dat er vooral ruimte ook nog steeds is om door te investeren en te investeren. En dat zien we dit jaar al. Dit jaar uh, is de gemeenteraad en, en, en de coalitie... ze zijn samen toch in staat met, met elkaar te komen dat er echt geïnvesteerd wordt. En dat zien we terug aan het investeringsniveau al in 2022. Voor het eerst gaan we gewoon meer dan 100% van het grote bedrag... Gaan we investeren dit jaar? Terwijl het altijd vaak dat het maar 50% is. Dus dat gaat lukken. En dat zetten we door in 2022. Maar ja, want er zijn een aantal zaken die gewoon moeten gebeuren. En dat, dat is heel fijn dat dat kan. En dat dat gaat gebeuren. En da daar heb je natuurlijk ook het coronafonds heel wat daarbij. Denk ik. En uh, nou, daar zie je ook uh, ontwikkelingen. De samenhorigheid daarin met, met ondernemers. Hè. Er wordt nu weer een convenant afgesloten. Samen met de ondernemers. Om, om stand voor te verder in de samenwerking... en publiek-rechtelijke, privaatrechtelijke samenwerking wordt erop... Nou, dat zijn beelden die vertrouwen geven voor de toekomst. En de middelen zijn er nog. Dus wat dat betreft uh, gaat, gaat dat goed... Maar we moeten wel opletten. Maar u zegt, ja, inderdaad, de middelen zijn er nog. Maar heel veel mensen maken zich ook zorgen... dat het coronafonds natuurlijk ook voor een deel gevoed... met de Eneco-gelden. Uh, dat was eigenlijk de, de, de spaarpost voor moeilijke tijden voor Zandvoort. Ja, daar waren die natuurlijk. Maar... Ja, nou, de, de Eneco-gelden... Die, die worden gebruikt voor, en voor duurzaamheid... En, en voor de corona. De verwachting, wat ik zelf zie... Uh, maar dat is al vooruitlopend op de discussie met de Raad... Uh, is uh, dat het uh, coronafonds niet uitgeput wordt. Dus een deel van het coronafonds... kan dus weer terug... naar, ik denk... mijn idee is naar de SIA, de strategische Investeringsagenda, zodat we die investeringen... en die extra investeringen kunnen, kunnen blijven doen. Dus wat dat betreft... proberen we het nuttig in te zetten. Duurzaamheidsfonds hebben we nodig. Maar het is ook geld wat we nodig hebben. Kijk maar naar de, waar we het nu weer over hebben. Over de energie enzovoort enzovoort. Dus dat, dat is heel nuttig besteed gaat dat worden. En dat gaat ook helpen bij onze investeringen. En bij het, het, het toch ook voor de burgers betaalbaar houden van al die dingen. Dus, dus dat geld is, wordt heel goed daar, daar benut. Maar er is nog een ander probleem wat uh, zich voordoet. Uh, dat is onze rijksoverheid. Onze rijksoverheid geeft ons steeds meer taken. Maar in dit geval, in de toekomst, over vier jaar... een herverdeling van het gemeentefonds... dat is het geld wat wij uit, uit Den Haag krijgen... wordt zalver flink gekort. En dat, do, dat, zeg, dat doen ze omdat wij meer inkomsten zouden kunnen genereren met name. Dat vinden zij heel belangrijk en de gemeente Zonvoort. kan dat. Nou, dat moet nog opgelost worden. Dat is voor een groot deel in deze meerjarenramen, ramen. Want je hebt een begroting voor 2022 en dan krijg je een doorkijk naar 23, 24, 25, 26. 20. Daar zijn nog een aantal zaken die wel moeten worden geregeld. Een groot gedeelte van, want het gaat om dus een miljoen euro wat wij minder zouden krijgen in 2026. Dat is niet niks. Het grootste gedeelte is wel afgedekt. Al omdat we ja, toch wel behoedzaam begroten en toch alweer daar voor een deel rekening mee hadden gehouden. Maar er zullen keuzes moeten worden gemaakt op lange termijn. Maar het kan ook in Den Haag zomer weer veranderen. En het wordt dus tijd dat er, een, dat er inderdaad een kabinet komt. Zodat we exact weten de richting wat gaat er met de energietransitie gebeuren. Maar wat gaat er ook gebeuren rond woningbouw. En, en vooral ook de hele CO2-discussie. Want die speelt in Zandvoort natuurlijk wel heel veel parten rond woningbouw. Heeft u de afgelopen uh, uh, jaren niet continu aan de, partij, aan de telefoonlijn gezeten... met uw met die Hoekstra, van... goh, dat kun je allemaal niet doen. Je moet die gemeentes een beetje ontzien. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, daar vechten wij voor. Maar dat doe, doe ik op die manier voor een deel. Maar het grootste gedeelte gaat dat natuurlijk wel via de VNG. En een deel hebben we natuurlijk ook al, uh, is positief uitgevallen. Want voor 22 komt er extra geld. Ze hebben al toegezegd voor bijvoorbeeld jeugdzorg... komt er structureel extra geld. Dus er wordt wel gecompenseerd. Maar ze verzinnen daar elke keer weer wat nieuws. Hè? Dat is despolitieks helaas. Ze verzinnen elke keer weer nieuwe dingen. Dus elke keer als je denkt van ik kom in een rustige vaarwater komt er weer, weer, weer een nieuw iets op de, op de, op de weg. En dan nou moet weer zo'n gemeentefonds herverdeeld worden. Ja, maar dat betekent dat de Zandvoort er uiteindelijk... Uh, misschien wat meer moet gaan betalen. Ja, of uh, degene die dat... ze zeggen, Zandvoort kan andere zaken genereren. Nou, dan, dan moet je ook denken aan... Ja, wij krijgen, en dat hebben wij ook teruggeschreven. Wij hebben een brief geschreven... Naar, met, naar een aantal gemeenten. Hoe kunnen we hier wat aan doen? Want Stanford is wel natuurlijk... heel belangrijk voor de regio... en het achterland. En wij worden geconfronteerd met veel toeristen. Dat vinden we fijn. Maar het kost ook steeds meer geld. Hè? Handhaving en beveiliging. Kijk maar wat er allemaal gebeurt. Dat vraagt veel inzet. Extra middelen. En wij zeggen... daar hebben we dan eigenlijk ook extra middelen voor nodig... En daarna zegt, ja, je kan dat regenereren... dan moet je misschien je parkeerbelasting... maar nog verder omhoog doen. Of, of, of, of, of iets anders verzinnen. Dat is een beetje wat ze zeggen. Terwijl wij zeggen, ja, maar wij zorgen voor het achterland. Dus hou nou het systeem zoals het is. en Ga niet elke keer aan die knoppen draaien... want dat betekent dat wij ook elke keer dingen moeten veranderen. Ja, dan hebben we de knoppen weer. Maar uh, een van de knoppen is natuurlijk weer de onroerende zaakbelasting. Uh. Ja, dat is één van de knoppen. Ja, ja. Sandvoort staat natuurlijk... Uh, da, da, da, is, dat is één van de dingen waar ze al, al aandraaien. Want gemeenten zoals Sandvoort... die hoger gemiddeld opbrengst... of uh, prijsstijging hebben. Dus de, dus de waarde neemt toe. Bijvoorbeeld in dit, dit jaar... dat is altijd een jaar terug... verwachten we dat er 11,3% de, de, de waarde is gestegen. Dan zegt Den Haag... Nou, als het gemiddeld 8% is in Nederland, dan word je gekort op je gemeentefonds erop. Nou, die korting in zandvoort, voor zandvoort is daardoor al opgelopen volgens mij tot 3-4 ton per jaar. Nou, Daarna zegt eigenlijk eh, zandvoort: eh, eigenlijk moet je 3-4 ton meer gaan vragen. Maar ja, wij hebben afgesproken dat we de last laag willen houden. Dat lukt in deze begroting zeker nog. En ook voor het jaar erop. Maar het komt wel door dit soort maatregelen onder druk te staan. En daar moet je op anticiperen. En ik zou dat graag willen doen. In een nieuw college. Nou, daar ben ik ook voor beschikbaar. Als, als voor het CDA. Maar ik ga daar niet op vooruit lopen. Dus wij hebben een aantal stelposten opgenomen. Om dat aan te geven. van Aan welke knoppen zou je kunnen draaien. En die, sta, die stonden al in de voorjaarsnota En die staan nu ook weer in deze begroting. Maar de zandwoorders maken zich daar natuurlijk heel erg druk over. Want ze zeggen, ja, dat klinkt uh, goed. Het wordt nu afgedekt. Maar over één of twee jaar dan valt die afdekking uh, niet meer te doen. En dan moet het weer anders. Ja, dat, dat moet ook anders. Ja, Maar dat kan ook zijn dat we zeggen... van, uh, van de, de, er zijn nog een aantal knoppen... bijvoorbeeld de, de indexering die doen we niet structureel. Op bijvoorbeeld parkeerkosten. Uh, en op al, een aantal zaken. Nou, dat kan je beter doen. Je kan ook zeggen van... Dat constateren we ook. De kostendekkendheid van bepaalde trive bijvoorbeeld, voor bouwen. Nou, daar kun je ook eens naar kijken. Van dat, dat men gewoon moet betalen... van wat het de gemeenschap eigenlijk kost... aan extra inspanning van, van, van de, de organisatie. Nou Daar gaan we ook naar kijken. En daar, aan die knoppen kan je ook nog wel draaien. Dus je kan ook degene meer laten betalen... die uiteindelijk diensten afnemen van ons. En, en daar gaan we dus het komende jaar ook naar kijken... Of, of dat beter kan. Dus iemand die een groot bouwwerk bouwt, kun je zeggen, ja, nou, die lezerskosten zijn niet helemaal kostendekkend en dat zijn ze niet altijd, die doen we omhoog. En vervolgens worden die woningen voor heel veel geld verkocht. Dus waarom zou het Sandvordsgemeenschap dat moeten betalen? Dus dat is zoeken nu naar onder andere die knoppen om aan te draaien, zodat het ook nou, rechtvaardig verdeeld wordt en dat het niet alleen maar bijvoorbeeld via de boswaarde loopt. Nou, als iemand dan bijvoorbeeld wat meer sociale woningbouw zou bouwen... zou je kunnen zeggen, nou, die knop draaien we dan toch even terug... of is dat te ingewikkeld? Nee, nou, oké, okay, we hebben afspraken over die 30%. Ja. We ja. hebben daar ook middelen voor gereserveerd. En als ik kijk uh, waar we staan met de sociale woningbouw... zitten we redelijk op, uh, op, op dat niveau. Hè. We, we, we, de verwachting is dat we, in de, in de, we moeten 630 woningen bouwen. Daar wilden ze 30% sociaal van zijn. Nou, we zitten al redelijk op schema En in de Mariënschool gaan we er, denk ik, 12, 15 realiseren. bij ja, Strijder, hè? niet het project wat net was... maar bij de, de oude garage, gaan we er 30 gaan we er realiseren. Watertorenplein, volgens mij iets van 20. En dan, Prewonen heeft ook toegezegd... al direct bij hun plan de 100 woningen te realiseren op hun terrein. Nou Als je, als je dat optelt, dan zit je al op, op 160. Dan hoeven we er nog maar 20 te bouwen... Dus dat is al geregeld. En daar ben ik blij om, want dat hebben we ook afgesproken. Dus dat gaat niet ten koste van. Dat is juist heel mooi dat dat gebeurt. En dan heb ik iets over, uh, een vraag over de parkeren. Well, parkeren in Zandvoort is relatief goedkoop. Uh, en ondernemers vinden dat heel erg belangrijk om mensen hier naartoe te trekken. Uh, maar is er ook eens onderzocht van, als je de parkeertarieven zou verhogen... Uh, zouden er dan minder mensen komen? Want de, wij zijn debatplaats voor Amsterdam. Maar in Amsterdam kan je nergens parkeren voor de tarieven waar je in Zandvoort... in het centrum voor kan parkeren. Nee, ik denk dat dat kan. Maar dat, volgens mij wordt er ook aan gewerkt. Want volgens mij in het nieuwe parkeerbeleid worden de tarieven voor de dagverbruik worden verhoogd. En ik denk dat voor de verblijftoeristen... Uh, het oude systeem, waarbij je soms een padvergunning voor 28 euro had. Uh, waar je ook toeristen kon zetten in wijken. Als je dat ombouwt naar een andere vergunning aan de randen. met bijvoorbeeld een tarief van, uh, ik noem het maar wat, 6 euro per dag voor een dagtoerist of voor een, voor, voor een, een verblijfstoerist, bij een pensioen, dan komen er, komen er al extra inkomsten binnen. Volgens mij is dat betaalbaar dan nog steeds. En we gaan dus al de tarieven verhogen. En ik geloof echt inderdaad dat lage parkeertarieven... niet zorgen dat er meer mensen komen. Uiteindelijk weten we ondertussen ook dat het vrij snel vol staat. We hebben ook de ervaringen met de F1 dat het ook anders kan. We hebben ervoor gezorgd dat er straks in de zomer meer treinen gaan rijden. En het is heel, heel lekker om met de trein te rijden... Ik denk dat het heel verstandig is de tarieven niet verder te verlagen. Maar ook vooral in te zetten op die nieuwe mobiliteiten. Zoals fietsen. fietsen. Ja, en dan zou je voor fietsen bijvoorbeeld een stalling moeten regelen. Maar dan zal men misschien daar wel voor wat voor moeten betalen. Want ook dat moet betaald worden. Ik denk als je in fietsen gaat investeren in stallingen... dan heb je het ook over grote bedragen. En dan vind ik het ook niet. Als we dat investeren voor de toeristen... dat de Sanfordse burger dat moet betalen... dan zou je dat ook in een tariefstructuurtje moeten zetten. Dus er is nog veel werk aan de winkel... En er is aan veel knoppen nog te draaien... zonder dat het ten koste gaat van de inwoners. Nou, dames en heren, u hoort het. Wethouder Bluis heeft er een hele mooie visie over. Uh, en hij wil graag nog een paar jaar aan de knoppen blijven draaien. Zeker. En daarom is hij weer beschikbaar. Uh, dank u wel voor uh, deze bijdrage en voor het inzicht in de, in de nota. We gaan deze uitzending uh, die met hobbel en stoten is uh, uh, tot stand gekomen... gaan we beëindigen. Ik wil heel graag bedanken ten eerste... Um, Kort draaien, die de techniek heeft verzorgd. en alle problemen heeft opgelost in de techniek. Ik wil Gert van Kuik uh, bedanken voor weer een fantastisch samengesteld programma. Hij doet het iedere keer weer opnieuw. Uh, een heel mooi programma samenstellen. met totaal verschillende onderwerpen. Uh, en tenslotte wil ik uh, mijzelf bedanken voor het presenteren. En ik wens u allemaal nog een heel fijn weekend. Ja, goed weekend, iedereen.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 Hamelen, meer. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. u ons de weg naar Hamelen? Vertellen me meer. Hamelen, ah. ah. u ons de weg naar Hamelen? Vertellen me meer. Ah. Ah. Ah. Rubber ball, I can dance back to you. Rubber ball I'm like a rubber ball, baby. That's all that I am to you. Mr. Rubber ball, cause you think you can be true to two. Fancy.